Ismail de Bruin met het NOS journaal. Het debat in de Tweede Kamer over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd, is voorbij. Opvallend was het moment waarop het voltallige kabinet wegliep uit het debat. Dat gebeurde vanwege uitspraken van Forum voor Democratie leider Baudet over minister Kaag. Baudet beweerde dat het college in Oxford, waar Kaag heeft gestudeerd, spionnen opleidt. Hij suggereerde dat Kaag zou zijn gerecruiteerd door een geheime dienst. Na het vertrek van het kabinet mocht Modernius zijn betoog niet afmaken van de Kamervoorzitter. De Oekraïnse president Zelensky heeft bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gevraagd om meer militaire steun. Hij zei dat de wapens nodig zijn voor de verdediging van zijn land, maar ook om gebieden te heroveren. Zelensky mocht de VN bij hoge uitzondering toespreken via een videoboodschap. Daarin zei hij ook dat hij meer strafmaatregelen wil tegen Rusland. Nederlanders hebben naar eigen zeggen vorig jaar 2,5 miljard euro schade geleden door criminaliteit. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Van alle delicten kwam fraude bij online aankopen het vaakst voor. Toch viel de schade in die gevallen vaak mee. De helft daarvan lag onder de 50 euro. De schade door vernielingen van auto's en fietsendiefstal was veel hoger. Dat kostte mensen vaak honderden euro's. Het landelijke watertekort is voorbij. Op sommige plekken gelden nog wel beperkingen, maar landelijk is er geen sprake meer van een tekort. Dat komt door de regen van de afgelopen weken. Nu de droogte afneemt, kan de scheepvaart weer meer gebruik maken van sluizen en zijn er extra pompinstallaties niet overal meer nodig. In de Maas in het zuiden van het land of bij IJmuiden kunnen nog niet alle schepen de sluizen gebruiken, omdat het water nog niet hoog genoeg staat. Het weer, helder en droog vannacht. Hier en daar kan het mistig worden. Het koelt landinwaarts flink af naar 1 tot 5 graden. komende dag schijnt de zon bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. your baby. Wijn, dat zonnetje schijnt en ik zeg over Poenabotel, ja. En nu gaat het gebeuren: dit wijntje gaan keuren. Hij schenkt en ik kijk, ik vals hem gelijk. En ik rijp uit zijn geuren deze briljant, dus nu rijk ik hem de hand. Ik heb vier, vijf, zes meiden om me heen aan de dozetjes. Oh jeetje, ze houden van het leven. Ze atten, atten, atten. En ze zakken naar beneden voor je boy. Het is mooi, yeah. En sommige je geeft mij nog maar een rooi, ja, rooi. We ja. zijn met Ries de hele avond aan het klooien. ze vraagt waar ik mee bezig ben, dan. Ik zeg een ik lees die als dan. <laughs> ik Doe aan. mij maar een ventje de koffie, doe nee, een mooie volle rode. Drink je met me mee, doe mij maar een wenkje. Ja, deze is maar pigouw, zo'n heerlijk fruitig wenkje, Varie... to see. Hoogstaan. Toch is heel de avond mijn gedachten bij jou. Laten we bij het begin beginnen. Stond aan de bar en je liep naar binnen. Alles in de strijd om je hart te winnen. Zo ging het als ik me goed herinner. Ik was helemaal de kluts waait helemaal weg. Daarna sliep je 120 dagen in mijn bed. Ik zag een toekomst en liep me zitten. Als ik me goed herinner. Mijn hart dat is gebroken van de pijn. Dat het goed gaat als ik in de kroeg sta. Toch is heel de avond mijn gedachten bij jou. Ik zeg al dat het goed gaat totdat ik op je stoel sta. Zoekend naar de liefde die we hadden. En daar... Ben ik liever alleen. Zie je elkaar avond in dat nieuwe café? Met je vriendin aan het chillen, maar ik zie je er weer. Want je weet dat je nog van mij bent. Oh, ik wist je nu ik je kwijt ben. Maar waarom denk ik steeds aan jou? Hoor je niet weggooien, dat is gebeurd. little boy free. See, Het is het. van zon In a piece you better run, cause in the Nazis a piece In pieces. Ooh. Is that what the Somalia and she get me all I need for the night For all advice, morally all right But I need some advice and I know that I'm acting Foolish, please don't put me up around Noonish, Africa, yeah, we coolin' it up when I'm outcast 100 days eating, yeah, we cruisin' Ooh, and I love you I just wanna die. Do love love me? me? Zie FM met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerlitz.